En vanavond hebben wij een speciale uitzending. Wij vieren namelijk vandaag dat we drie jaar bestaan. En daar hoort een bijzondere gast bij. Onze oprichter, jawel, en anchorman Richard Buitenhek. Hey Richard, fijne, welkom vanavond. Ja, dankjewel Zo. Dion. Richard is trainer en coach en richt zich met name op transformatiecoaching. Daarbij is het voor Richard nog eens een dubbel bijzondere avond. Want Richard, jouw praktijk bestaat morgen. Is morgen zes jaar, precies. Dat is alweer een hele ja. tijd. Nou Richard, nogmaals welkom. Ja, dankjewel.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 En um, ja, we gaan zo alvast even luisteren naar een stukje van uh, muziek wat Richard heeft uitgekozen. Richard, je hebt iets gekozen en we zijn benieuwd wat en wat jou daar bijzonder in aanspreekt. Ja, nou ik heb gekozen voor Simone Awina. Uh, en dat kwam omdat die eigenlijk, uh, nou, eigenlijk min of meer in ons leven kwam Herman, daar kijk ik jou af aan. Uh, we zijn er een paar keer naartoe gegaan naar de concerten en uh, ze is ook in onze uitzending inmiddels uh, geweest.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 definitie van wat een ziel is. En ik denk dat heel veel mensen, dat had ik ook in die workshop gemerkt, helemaal niet stilstaan bij wat een ziel is en wat eigenlijk de kwaliteit van een ziel is. Hè. Wat je ermee kan. En toen ik uh, de evaluaties later besprak, toen kwam iedereen terug op dat onderdeel, dat half uurtje dat we het over een ziel hadden. Ik denk Ik Nou, als je nou heel goed luistert naar deze muziek, dan zegt Simone ja, je ziel is eigenlijk je vriend, die altijd op je wacht. En dat vind ik zo mooi gegeven. En die altijd wijs is en altijd goede raad kan geven. En dat ik ervaar dat zelf als mens. Dus vandaar dat ik graag uh, nou, wil laten horen. Simona Awina met Journey Through My Soul.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 De luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben wij een speciale uitzending. We hebben namelijk ons drie jaar bestaan. En we hebben daarbij wel ook een hele speciale gast. Dat is namelijk de oprichter en de hoofdpresentator van Inspiratieradio Richard Buitenhek. Nogmaals Richard, welkom. We hebben net geluisterd naar het mooie nummer van Simone Awina. En jij had nog een detail. Ja, onze wandelende encyclopedie, die ook de techniek doet, Herman Harms. Die, <laughs> uh, die wist te vertellen dat uh, Simone vandaag trouwt. En... Uh, ja, het is natuurlijk een heugelijk uh, gegeven. Het gaat er ook veel over, van haar nummers over. Over ja. het vinden van haar uh, man. En uh, ja, het is een ontzettende schat. En die doet ook uh, de techniek ja. bij, uh, bij haar... Ja. En uh, vrijdag 17 juni komt ze hier bij 20 Jaar Bestaan van Ananda optreden. En dat is ook weer ontstaan omdat ze eigenlijk nou ja via ons uh, in de uitzending kwam. En toen heb jij Herman haar weer gevraagd. Want jij, jij organiseert dat 20 Jaar Bestaan. Uh, ja, dat klopt. Van, uh, wil je er nog iets over zeggen? Nou, het is in de Groema Kerk in Haarlem. En uh, daar gaat ze dus optreden uh, met uh, een gitarist. Dus niet met een band of zo, maar echt helemaal uh -huh. echt live. En uh, ja, ze gaat zometeen op huwelijksreis naar Tsjechië en dan... Uh, ja, is er de de zestiende terug en de zeventiende is dat uh, Ananda-feest. Okay. Dus uh, iedereen is uh, welkom daar. Zijn gratis kaarten te halen bij Ananda. Dus... Uh, ja. komt, ja. Allen. komt allen. al een... Goed uit eens voor Inspiratieradio Boulevard, hè? Ja, ja dat is ja. Zoiets, helemaal ja. goed. Ja. Uh, uh, uh, uh. Nou, luisteraars, dan gaan we nu uh, naar onze gast. Want nogmaals, Richard. Um, ja, je bent hier vanavond uh, voor Inspiratieradio. Maar ook nu zit jij eens op de andere stoel. Jij, ja. uh, bent, heel raar. Ja, hoe voelt dat? Ja, raar. Het is... Uh,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 En uh, ja, ik vind het heel leuk. En ik vind het ontzettend leuk om over coaching te vertellen. Dat is echt mijn passie. Nou, daar wou ik gelijk ook al uh, een bruggetje naar slaan. Want ik kan me voorstellen, je interviewt heel veel mensen. En je hebt, bent natuurlijk zelf ervaringsdeskundige op veel uh, gebieden. Meditatie, zen en noem maar op. Ja. En nou uh, gaan we het over jou hebben en jouw dagelijkse... ja. Kostwinning, coach en trainerschap. Dus ja. Uh, ja, het lijkt me ook leuk om over die kennis en kunst even wat te kunnen vertellen. Ja, nou misschien om, leuk om even te beginnen. Dan heb je gelijk het beeld en dan ga ik straks inzoomen ja. op coaching. Ik doe eigenlijk uh, drie dingen. Ik uh, ben coach. Ik heb een coachpraktijk in Zandvoort. Ik uh, ben docent aan een hbo en ik leid coaches op. En een derde is dat ik communicatietrainer ben. Dus ik geef voor communicatietrainingen. Ja. Nou, dus dat is een beetje de drie dingen die ik deed. En natuurlijk doe ik ook uh, inspiratieradio. Ja. En dan gaan we dus nu op het coaching uh, ja, inzoomen. Ja, we gaan ons in eerste instantie even over coaching ja. hebben. Want het is al een hele mond vol. Ja, en ja. dan wat specifieker nog over transformatiecoaching. Uh, en even iets over jou zelf natuurlijk. Hoe ben je zover gekomen tot coaching? Uh, ja, dat is een lang verhaal. Ik ben al 25 jaar bezig met deze materie. Uh, ik ben begonnen bij, de, bij psychosynthese. En dat is een uh, vervolg op de psychoanalyse van Freud. Dat was ook een directe leerling, uh, de oprichter van de psychosynthese. Dat was een hbo-opleiding van 4,5 jaar. En uh, dat is een hele spirituele psychologie-richting. En ook heel erg breed. Dus alles paste erin. Ook het collectief onbewuste, wat, waar Jung heel veel over geschreven heeft. Uh, het, het, uh, het, de ziel, de god, het hogere zelf. Alles past in dat model van, de, van deze psychologie. Dus toen heeft het me ontzettend mijn... Uh,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 Inmiddels was ik ook naar Santiago de Compostelle gelopen en daar heb ik ook veel over nagedacht. Toen dacht ik, ik wil voor mezelf begonnen, beginnen. En wat doe je dan? Dat was helemaal nog niet zo duidelijk in het begin. Want ik had bijvoorbeeld mijn naam RBTC was eigenlijk Richard Buidik Training Consulting oorspronkelijk. Ja. Yeah. En toen dacht ik, nee, consulting, dat past helemaal niet. Dus dat heb ik snel nog kunnen veranderen in, uh, in coaching. Dus toen ben ik uh, gaan coachen en ik merk dat ik steeds meer ga coachen. Dus coach is nu 95% van mijn, uh, van mijn uh, tijd, doe ik dat. Dus dat is half on onderwijs, dus lesgeven in coaching en half mijn praktijk. Maar dat is een hele mond vol. Wat je nu ja. allemaal vertelt, even één of twee stapjes terug. Je zegt psychosynthese, dat begon. Uh, of daar ben ik mee begonnen. En dat, dat pakte mijn interesse. Nou, dat, dat is ook duidelijk, dat hoor ik ook. Maar hoe, ben je dan, hoe is dan de brug tussen psychosynthese en coaching? wat Kan je even de ja, luisteraars uitleggen waar dat... De, de brug was dat ik dus vooral gevraagd werd uh, toen ik klaar was met mijn opleiding als verandermanager. Om te, intern bij Atlas Consulting te solliciteren als verandermanager. En daar ging ik dus coachen. Aha, dus dus door het. de psychosynthese werd ik verandermanager. En door de verandermanager ben ik nu coach. Kijk, ja. dat is een logische oorzaakgevolg. Ja. En, nou, je bent nu inderdaad, je, uh, je nadruk ligt meer op coaching. Um, maar wat is coaching? Coaching is een, veel, een breed begrip. Veel mensen hebben, noemen zich vandaag ja. de dag coach, zijn coach. Misschien kan jij even wat, wat, uh, wat ja. uit die blurriness halen voor ons. Is, um, nou, je, je hebt wel wel 20, 30, 40, 50 verschillende soorten coaches, uh, je hebt ook heel veel kafhonderdkoren. Dus Precies. dat zijn al twee dingen die ik in ieder geval van tevoren wil zeggen. Uh, mensen mogen zich een coachen noemen. Ook al hebben ze helemaal geen opleiding gehad. vrije term. Een vrije term, ja. Nou, je hebt natuurlijk de, de sportcoaches en je hebt de, de mentale coaches. Dan weet je, dat is een beetje een onder, onderverdeling. Nou, waar ik het over heb uiteraard is voor de mentale coaches. En dan heb je bij de mentale coaches bijvoorbeeld de coaches die helpen om een, een beroep te kiezen. Of uh, je hebt executive coaches, dat zijn mensen die managers, uh, top managers omhoog uh, proberen te helpen. En mijn vak is echt mentale coaching. Je noemt het ook wel live coaching of mental coaching. En de, de mental coaching is echt mensen zeg maar met problemen of relatieproblemen of, of dat ze in hun werk verder willen. Of, maar het zit dan altijd op een hele persoonlijk vlak. Dan kunnen we ook gelijk zeggen dat je uh, met coaching het merendeel werkt. Particulier, van persoon tot persoon? Het is wel van persoon tot persoon, of, nou, het is uh, persoon, tot persoon maar het is, al, het is altijd van persoon tot persoon. Maar uh, mijn cliënten, het Tele, bestaan ongeveer voor de helft uit uh, zakelijke klanten. Of ja. voor de helft uit particulier klanten. En het grappige is, uh, als een zakelijke klant uh, bij me komt, dan hebben ze altijd de, de manager of de klant zelf, die heeft altijd wel een verhaal van ik wil dit bereiken. Nou, dat spreek ik goed door. Daarna leg ik het aan de kant. En dan aan het einde van het hele coach-traject, dan ga ik nog eens kijken van oh, waarom kwamen ze hier? En dan eigenlijk in 95% van de gevallen zijn alle problemen opgelost. Dus daarmee wil ik dat dus... Blijkt feitelijk, je. Ja, ja, dus daarmee ja. wil ik eigenlijk zeggen van het is prachtig als je een hele mooie coachvraag en zo definieert. In mijn geval zeg ik er dan bij, zoals ik werk. Maar eigenlijk gaat het om de mens. Je gaat naar de mens kijken, wat speelt, wat, wat zijn de problemen, waar loop je tegenaan. Dat los je op. En daarmee zijn de problemen waarom ze kwamen ook altijd opgelost. En vaak veel meer. Ja, ja. Met dingen die uh, voorheen waarschijnlijk voor die mensen nog in het onderbewuste zaten. Ja. Die in één keer bewust gemaakt worden. En dan waarschijnlijk fundamenteel verschuiven. Ja. En weet je wat nou de kern van coaching is? Want misschien is dat toch goed uh, te definiëren. Bijvoorbeeld ten opzichte van... Therapie. Hè, want ja, dat is, dat ook is nog inderdaad zo, of... een brandende prangende vraag hierboven. Ja, je hebt eigenlijk coaches, uh, therapeuten en psychiaters. Hè, dan heb je het hele scala gehad. Nee, nou, ja. Psychiater hebben we al gehad. Hè? Koen Blom, die ja. heeft het een beetje uitgelegd. Dat is echt zeg maar voor de mensen die ja, wat, het, meer de ziektehoek uh, in zijn, die echt medicijnen de nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Ja. Dat is een beetje de psychiaterhoek. Um, en dan heb je de therapiehoek, dat is echt dat een therapeut uh, hulp verleent en eigenlijk echt de hulpverlener is. Uh, mensen zijn uh, maar voor deel zelfstandig bezig. De, de diepte is wel wat dieper over het algemeen dan coaching. En dan heb je de coaches. En de, de, de kern van coaching is dat de cliënt altijd zelf zijn waarheid in zich heeft al. En een proactieve houding waarschijnlijk. En een proactieve houding. Ja. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Ja. Dan zou je natuurlijk zeggen, hoe kan het nou? Hoe kan een cliënt nou zelf zijn informatie al in zich hebben? Maar dat is zo. He, dus je kunt in je onbewuste hogere zelf, noem het maar op... daar zit alle informatie al in, je ziel. Daar zit alle informatie in. En als coach haal je dat omhoog. En uh, ja, we moeten zo uh, al eventjes eruit inderdaad. Maar ik ben even een vraag... die wil ik bij jou in de week leggen voor zo dadelijk. Um, hoe zit dat dan met... Uh, jij, gaat, uh, jij coacht dus mensen in een bepaald traject... en jij zegt van nou die informatie is, is er dus al. Maar voor andere therapeuten en psychiaters... Zij benaderen dat waarschijnlijk anders. Ik ben heel benieuwd. Ja, wat die dan gaan dan daar helemaal niet van uit. Nee. Zeker, zeker psychiaters niet. Nee, nee, nee. Nee. Ik ben gewoon heel benieuwd. Zeker psychiaters uh, niet. Die, ja. die, die, die, die, die proberen alleen het ziektebeeld te onderdrukken. Uh, maar voor de rest... Uh, uh, psych psychologen zijn ook daar nauwelijks mee bezig. Maar ik wil wel even na het volgende stukje ja, muziek, even over doorpraten over jouw methodiek. Ja mensen, ik uh, moet helaas dit interessante onderwerp gelijk al even afkappen. Want uh, we hebben een stukje muziek. We gaan nu luisteren naar de Crystal Fighters met het nummer Plaasje. En Plaasje, dat is een nummer, ik heb het zelf gekozen... Want uh, wat me erg in, aan inspireert. Het is een, uh, heel muzikaal, uh, een hele muzikale groep. Een Franse groep. En ik word er gewoon altijd erg blij van. Het is muziek wat ik, uh, wat ik zo niet veel hoor. Maar wat ik thuis heel graag opzet. En dan uh, ja, word ik er gewoon heel vrolijk van. En misschien nu ook. Ik woon in Zandvoort. strand Dus uh, we gaan luisteren naar de Crystal Fighters. Do you want to go? me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 Nou, dus uh, gefeliciteerd. Uh, ja, ons ook allemaal. En bedankt, luisteraars, dat wij hier kunnen zitten vanavond. Uh, dat, uh, ja, nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziek. En we gaan nu weer even terug naar ons uh, onderwerp. Uh, want uh, Richard was aan het praten over coaching. En op het laatst heb ik even de vraag bij jou in de week gelegd: van, Goh, um, nou, jij zei van: uh, Kijk, iedereen heeft de informatie al in zich. En die hoeft alleen maar naar de, naar, de, hè, naar de buitenkant te komen. Terwijl uh, psychologen en uh, therapeuten, psychiaters daar volgens mij vaak anders over denken. Ja. Dus hoe zie jij dat? En wat voor methode gebruik jij daarvoor om dat uh, heel snel ja. aan de oppervlakte nou, dus, te krijgen? Dus, dus elke coach die uh, stelt, die helpt alleen maar cliënten door vragen te stellen. Nou vertel ik het wel heel erg zwart-wit. Maar uh, omdat hij omdat weet dat alle informatie in de coach, in de persoon zelf zit. En zelfs als hij daar geen contact mee maakt, dan... Uh, ...is dat nog steeds de weg. Dus het is niet een rechte lijn van A naar B. Dat is de snelste manier om te coachen. Nee, je gaat gewoon met de cliënt mee... ...en je gaat met alle grillen en rollen mee... ...totdat de cliënt bij het doel komt. En dat merk ik ook uiteraard bij mijn opleiding die ik steeds geef. Mijn cursisten die willen steeds zo snel mogelijk van A naar B... ...dus die zitten heel veel te adviseren. Nou, en als je echt wil coachen en is adviseren... ...is het een doodzonde. Want ja, dus dan neem je het hele, het hele spel gaat dan weg. Ja, want ik, ik kan wel weten als coach hoe het moet. En dat is ook vaak zo. Maar daar gaat het niet om. Het gaat dat de cliënt erachter komt. Hoe het moet. Hoe het ja. moet. En die moet dat zelf ontdekken. En dan noemen ze het ook wel eens leren leren. Oftewel coaching is dat de cliënt leert om te leren. Ja, dus dat hij zelf gaat leren hoe die zaak moet oppakken. Zodat hij dat de volgende keer bijvoorbeeld zelf kan doen. Of dat hij het probleem zelf kan oplossen. Oké, okay, ja. dat is helder. Nou, dan vraag je van hoe werk ik? Ik, ben, ja. uh, ik noem mezelf transformatiecoach. Dus dat is weer een specifieke groep, doelgroep. En uh, transformatiecoach uh, is vooral bezig met de transformatie van zijn cliënt. Even voor je uh, ja. daarover verder gaat. Uh, even voor de luisteraars. Transformatie is natuurlijk net als coaching wat we net al zeiden. Een algemene term. Mm -hmm. Kan heel interpretabel zijn. Ook transformatie. Hoe zie jij dat? Even hoe gebruik jij die term? Ja, transformatie is een wezenlijke verandering. He, dus, uh, op zielsniveau dan eigenlijk? Nou ja, of ik zou zo zou je het kunnen zeggen. zeggen. Ja, ja, het is nogal heftig om je ziel te veranderen hoor. Dat, dat lukt je niet zomaar. Maar um, uh, het, is, het zit wel heel diep. Um, uh, of om het even bij te stellen om dichter bij je ziel te komen. Ja. Oh, dat is absoluut doorgaan, waardoor waar. Waardoor ja. je dichter in, ja. meer in contact komt met je ziel. Ja. Je zou kunnen zeggen dat mijn hele coaching erop gebaseerd is om dichter bij je ziel te komen. Kijk. En waarom is die ziel nou zo interessant? Ik uh, geef mijn cliënten altijd een soort uh, heel simpel modelletje mee. Aan de ene kant de ziel en aan de andere kant het ego. Nou, Ego staat voor alle oude belemmerende overtuigingen. Ik ga dat als we tijd nog eens even voor uitleggen. Maar als het lukt. En al het oude. De, ziel, of de ego wil alles hetzelfde houden. Die is, zou ik wel een star kunnen noemen. En de andere kant. Daar staat de ziel. En de ziel die is heel flexibel. Die weet precies wat je wil. Is een enorme mooie creator. Zingeving, spiritualiteit. Dat zit allemaal in de ziel. De ziel wil bewegen. En de ziel weet ook wat goed voor je is. Zelfs dingen die jou in het ongeluk storten. Waarom? Omdat jij dat dan op dat moment nodig hebt. Want dan is ongeluk alleen maar een beleving voor het ego. Exact, en niet ja. de feitelijke waarneming. Want dan is het weer gewoon voor het, op zielsniveau is het een gebeurtenis. Ja, en dan zou je kunnen zeggen dat het ego daar dan wat van moet leren. Op het moment ja. dat ik dus steeds gevaarlijk rijd, ik noem maar wat. En krijg dan een ongeluk. Dan is dat aan mij dus om daar wat mee te doen. Dus jij gaat ook niet uh, het, uh, het ego platleggen om het maar zo nee, te zeggen. Nee. Je gaat elkaar aan elkaar laten snuffelen. Zodat ze kunnen samenwerken. Ja. Is dat een beetje zoals het is? Ja, ze zo zou je het kunnen, kunnen zeggen. Ja. En uh, nou ja, dat is een beetje het model en ik focus me dus vooral op die ego. Waarom? waarom? Om die ziel die heeft niks nodig, want die is al perfect zoals en ho die is. hoe doe je dat in je coaching? Wat voor methodiek gebruik je om dit aan te pakken? Um, want nou, ik, ik... ik val mezelf even in de reden eigenlijk op dit moment. Jij uh, hebt mij ook wel eens kenbaar gemaakt van in een aantal sessies heb ik de uh, belemmerende overtuigingen eruit en kan dus iemand uh, door. Dat zei je net mm -hmm. eigenlijk ook al een beetje in het eerste blok. Ja. Terwijl iemand die bijvoorbeeld een psychoanalyse gaat, die ligt zeven jaar op de bank en die ja, moet dag. daar dagelijks naartoe en, en dan is het waarschijnlijk nog niet voorbij of ja. die voelt zich nog meer in de ellende. En ja. jij hebt inderdaad de bewering, om het maar even toch zo te zeggen, dat je iemand binnen nou ja, zes of ja. acht of twaalf sessies Klopt. al zou kunnen helpen. Ja. Hoe moeten we dat zien? Ja, het is een bewering en het is ook meer ervaring. Ja. dus Ik heb al aardig wat ervaring, gehad ja. inmiddels, ja. Uh, hoe ik dat doe is, uh, nou ik moet heel even kort de belemmerde overtuiging uitleggen. Wat is nou een belemmerde ja. overtuiging? Want daar gaat het allemaal om. Een belemmerde overtuiging ontstaat door een trauma in je jeugd. Meestal. En uh, een, uh, een belemmerde overtuiging ontstaat eigenlijk altijd als een ondersteunende overtuiging. Want zo'n ondersteunende overtuiging die creëer je zelf en dat doe je om uh, in een bepaalde situatie veilig te zijn. Te blijven. He, dus er ontstaat een bepaalde event tracker in je leven. En jouw ervaring is van, hé, hey, daar moet ik voor oppassen. Dus je gaat ander gedrag vertonen, zodat je uh, die situatie niet meer tegenkomt. He, bijvoorbeeld, je moeder die negeert je als je huilt. Maar als je lacht, komt ze je wel een flesje brengen. Dus je, gaat, je hebt geleerd, je leert om te lachen. Met andere woorden, je ego uh, maakt een keuze, bedenkt iets, handelt daarna. En op zielsniveau zou je dat niet zo gedaan hebben. Uh, nou, dat, bij ondersteunende overtuigingen zijn ze prima. Dus zolang het een ondersteunende overtuiging is, is het prima. Ja, dus, uh, dus op dat moment werkt het. Zo'n klein kind die gaat lachen, die krijgt dan een flesje. Dus uh, die, die overleeft daarmee. Ja. Dus dan is het een ondersteunende overtuiging, dat is prima. Maar op een gegeven moment ben je volwassen en dan ben je nog steeds een pleaser. En dat is niet de bedoeling, want dan kom je niet naar jezelf toe. En mensen kunnen je ook niet leren kennen. En als je een relatie hebt, is het ook heel irritant als je niet jezelf laat zien. En dan wordt het dus van een ondersteunende overtuiging, wordt het een belemmerende de overtuiging. overtuiging. De overtuiging verandert niet, maar de labeling verandert. Want daarvoor werkte die nog prima en daarna niet meer. Dus het effect het effect is niet meer afdoen. Nee. En wat is dus eigenlijk de moraal van het leven? Je, je doet in je jeugd allerlei belemende overtuigingen op. Die veranderen niet, want die, hebben daar, die mogelijkheid hebben ze niet om te veranderen. En je moet je dus als persoon, als je dat wil, kun je die zelf veranderen. Maar dat lukt bijna niet alleen. Dus je moet dat bijna wel met coaching of, of, of therapie doen. Dat is het hardnekkige van die belemmerende overtuigingen. Dat zit op een heel ander niveau dan bijvoorbeeld gedrag of, of willen of kunnen of moeten. En hoe, hoe maak jij die uh, belemmerende overtuigingen die we allemaal zo graag verstoppen of niet willen zien, of, of uh, nou ja, een gordijntje voor hebben hangen? Hoe maak jij die kenbaar? Hoe, hoe krijg je die openbaar bij je cliënten? Nou, ik laat ze een, uh, zodra de intekers geweest, uh, stuur ik ze een vragenlijst op. En dan uh, beantwoord ze de vragen. En die vragen stel ik op twee niveaus. Op identiteitniveau, dus wat is je identiteit, en op niveau, dus wat voor een over, belemmerende overtuiging heb je. En die uh, vragenlijst, die bespreek ik dan de antwoorden van die bespreken in de eerste sessie. En daarmee creëer ik een lijst met belemmerde overtuigingen. Dat zijn er meestal een stuk of tien. Daarna doe ik een nulmeting. Dan ga ik dus kijken hoe ver ze echt aanwezig zijn. En daarmee kunnen we een soort prioriteit gaan vaststellen van hoe we het behandelplan gaan maken. Nou, je vraagt van wat voor techniek gebruik ik om die belemmerde overtuiging weg te krijgen. Dan gebruik ik de techniek voice Dialog mee. Voice dialog betekent letterlijk dialoog van de stem. En uh, hoe gaat dat nou? Je, en dat klinkt heel ongelooflijk. En elke cliënt loopt er weer tegenaan dat hij denkt van... nou ja, die gozer is gek, maar ik doe het maar. Want hij zegt dat het werkt. Ik zeg van ja, wat ik eigenlijk doe is... ik haal die belemende overtuiging bij je weg tijdelijk... en die zet ik op een andere stoel. En jij zit op de ene stoel en die belemende overtuiging zit op die andere stoel. En je gaat met je eigen belemende overtuiging praten. En dat is dus de techniek voor je daar ook. En het grappige is, dat werkt prima.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 ik ben uh, nou bijvoorbeeld angstig. Hè? Die heb ik wel eens als, uh, als belemmende overtuiging. En dan zeggen ze van nou, dan zit ik op mijn stoel van angstig. En dan ben ik helemaal niet angstig. Dus het werkt helemaal niet. Het klopt helemaal niet. En dan zeggen ja wel het klopt wel. Want jouw belemmende overtuiging zelf is niet angstig. Want die geeft alleen maar steeds die boodschap door. Nee, wat angstig is, is ben jij. Want het gevolg van die boodschap is dat jij angstig wordt. Snap je? Dus dan is de persoon zelf, de cliënt zelf is angstig op zijn stoel.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 Nou, zo, zo opruimend is in de zin van je hebt al aangegeven een overtuiging die is weg, die blijft weg en die komt niet meer terug. Nee. Terwijl iemand die bij een psychotherapie of psychoanalyse of een equivalent ja. uh, he, in de stoel zo. gaat zitten Klopt. dat kan dat het nooit in zijn geheel is opgeruimd. Hoe ja. kan het even als laatste dat, dat bij jou het fundamenteel verschoven is en weg is en bij die, bij die andere therapieën vaak niet? Ja, omdat de, de methode voor is duidelijk, in ieder geval zoals ik hem inzet, want ik heb hem ook weer doorontwikkeld is dat de het, de, de, hoe, hoe, de, hoe een belemmerde overtuiging wordt gecreëerd vroeger in je jeugd... toen het nog een, open, toen een ondersteunende overtuiging was... dat draaien we precies terug met de voice dialog. Dus dat hele proces van creëren van on, toen nog ondersteunende overtuigingen... dat hele proces draaien we nu om. En dan is het dus nog daarna net zo hard weg... Dus je gaat naar de wortel van het kwaad, om ik het maar zo te zeggen. De oorzaak, de oorzaak pakken we aan. En het leuke is, ik blijf altijd in het hier en nu. Dus ik ga nooit terug naar vroeger. Dus mensen hoeven nooit oude dingen te herleven, zoals met therapie bijvoorbeeld wel de bedoeling is. Interessant.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 40 jaar terug in de tijd. 40 jaar geleden heeft Carole King haar LP Tapestry op de markt gebracht. En vandaag is het precies 40 jaar geleden dat Simon en Garfunkel Bridge over Trouble Water uh, de LP op de markt brachten. En om een beetje daarop te zinspelen, heb ik uh, een nummer van Carole King gekozen, wat ze dus uh, geschreven heeft. Het is uh, you, you Make Me Feel Like a Natural Woman. Uh, het heet eigenlijk Like a Natural Woman, maar het zinnetje ervoor is ter verduidelijking omdat iedereen het zo noemt. Um, ik heb de uitvoering van Arita Franklin genomen. En eigenlijk is dit nummer bedoeld omdat... Uh, we hebben een, twee, drie uitzendingen terug hebben we Bart hier gehad. En Bart had het over mannelijk-vrouwelijk. En ja, goed, de balans daarin. We zijn aan een workshop geweest. En uh, op een gegeven moment viel bij mij het kwartje dat een heleboel mannen uh, niet doorhebben waar het uh, eigenlijk om draait bij een vrouw. En dat is uh, dat ze zich veilig moeten voelen bij. Ja, ja Richard, ik zie je mm. mond vol tanden. <laughs> Heel mooi ja. gesproken, Herman. Ja, dus, uh, nou, ik zou zeggen, ja, ga is genieten absoluut van. Absoluut belangrijk. Uh, ja. Ga genieten van het volgende nummer. Out on the rain. Oh, I used to feel so uninspired. Was you Make Me Feel Like a Natural Woman van Rita Franklin. En nou ja, Herman, je hebt het nummer gekozen. Een zeer uh, mooi nummer. En ja, nu, uh, dat is voor alle mannen die het nog steeds niet doorhebben. Hè? Of je nou in een rode Ferrari rijdt, of een prins op een wit paard bent, of een oude man op een omafiets. Het gaat gewoon om veiligheid. Ja, maar eigenlijk ook wat je net zei, dat man-en-vrouw-principe... dat uh, het ook voor ons vrouwen ontzettend leuk is om te zien... dat men, mannen ook als ze kwetsbaar kunnen durven en willen zijn. Doe eens gek. Dat is woest aantrekkelijk, zal ik je vertellen. Doe eens doe, doe, doe doe gek, leg bij iemand ja. een rode roos voor de deur. Ik zeg ja. Nu, die... <lacht> Gaan we het daar nog over hebben? Nou, ik had inderdaad <lacht> wel een hele aparte week deze week. Daar <lacht> had ik het met Herman over, ja. Er lag een rode roos voor mijn deur, maar ik wist niet van wie die was. Maar goed, Herman... Ja. Uh, Nee. Nou, ben helemaal van me apropos, Richard. Oh. Dankjewel. Nou Herman, hoe heb je nee, dat vooral van uh, inspiratieradio ervaren? Nou, ik moet zeggen, uh, ik heb eigenlijk alleen de allereerste uitzending gemist. Want toen was ik bij mijn zus in Limburg. Ik was wel gevraagd om uh, hier techniek te komen doen. Maar ja, ik was even met iets anders bezig. Maar ik moet zeggen, het is voorbij gevlogen. En ik heb heel veel ontzettend leuke mensen ontmoet. En ja, het heeft mijn leven wel verrijkt. Ik zou het zo weer doen als ik me gevraagd zou worden. Oh. Zo. Dus je gaat, je gaat voor de, komende, de volgende drie jaar? Dat durf ik niet te zeggen. Want ik heb door, mede door Inspiratieradio een bepaald groeiproces meegemaakt. En ik ben nu nog lokaal bezig. En ik word nu momenteel voor allerlei landelijke dingen gevraagd. Dus ik weet niet of ik daarmee door kan gaan. Kan je een tipje van de sluier oplichten wat je wel aan het doen bent? Of? Mm, er is een hele bekende schrijver. Die heeft mij gevraagd of ik met hem mee wil gaan. Het land door. En die bekende schrijver heeft ook een bekende vrouw. En die heeft mij gevraagd of ik, want zij vindt het een beetje eng om s'avonds door het land te rijden, of ik haar chauffeur wil zijn dan. En waarschijnlijk ga ik daar ja op zeggen. Kijk, hey, uh, dat zijn ontwikkelingen. Maar voor die en... vrouw geldt natuurlijk ook, veiligheid is alles hè? Ja, ja, absoluut. Maar Herman even terug naar de afgelopen drie jaar, even naar ons jubileum. Wat, wat is voor jou een hele memorabele uitzending geweest bijvoorbeeld? Heb je daar misschien een, iets wat echt heel erg blijven hangen? Of waarvan je dacht, jeetje... Nou, dat heeft bij mij wel veel verschuivingen teweeggebracht... Jeukje. Ga ik je nog laten nadenken? Ja, ja dat, dat is gewoon even een ja. graafetje. Nou, heb helemaal niet naam. Nou, ja, uh, nou, hele ik, ik? Leg hem ook al bij Richard in de ja, week. Ja, Hij uh, nou, uh, heeft natuurlijk. Heb je er al eentje? Kijk, want ik dan eentje gewoon. Oké, okay, nou, Richard geef jij mijn eerste antwoord. Kan ik nog even. Nou, ik, ben, nee. ik denk dat de meest uh, inspirerende gast, hoewel ik ze niemand te, te, te niet wil doen, want ik vond ze allemaal super inspirerend, maar die bij mij is blijven hangen. Maar dat is ook degene die. Uh, die ik net liet draaien. Dat is Simone Awina. Hoewel die technisch nog een beetje uh, wat minder liep. Uh, uh, maar... Ik uh, heb geen naam. <laughs> <laughs> en wat is je daar het meest uh, bij gebleven? Wat ja, heb je er zo ik, geraakt? Ik vind het zo'n mooi Mensen Ze zit zo in de flow. En, en, en ze is zo zichzelf. En ze zet zulke kwalitatief mooie dingen neer. Ik denk, ja, dit is zo mooi wat dat mens gewoon neerzet. En, uh, ik, ik ken haar voorgeschiedenis een beetje. Wat, omdat ze dat verteld heeft. Ze is naar Amerika gegaan en ze heeft haar het allemaal heel groot op willen pakken en ze zag later, ja dat is mijn ego dus het is gewoon niet gelukt toen kwam ze terug en toen heeft ze alles losgelaten en toen kwam het en nu is ze gewoon, ja ze heeft nog steeds geen hele grote optredens maar ze is heel mooi aan het bouwen en het is zo mooi wat ze doet ja, ja. ja maar ook persoonlijk heeft ze natuurlijk het een en ander doorgemaakt ja, absoluut, ik bedoel, ja. het is een hele jonge weduwe dus ja als je dat bent dan heb je ook al een proces achter de rug ja. Denk ik. Ja. bijzonder ja, ja. En nou, ja, jou, Herman, uh, weet jij het ja, of nou, Ik weet het echt niet. Ik vond ze allemaal even leuk. En uh, ik, ik kan er echt niet eentje uitlichten. Mm. Zonder een uh, eentje op te lichten. Ja, nee, nee, nee, nee. Mm. echt niet, mm. niet te doen. Ja, Z nou ja. Zullen we? Zullen we eens naar jou toe, we, uh, Dion? Nou, ja, dat is nou. goed. <laughs> ja, Wat, uh, hoe heb jij, jij bent er uh, nog niet zo lang bij. Hoe lang ben je er nu bij, bij Inspiratie Radio? Ik ben er uh, met de kerst uh, bij gekomen. Bijna een half jaar nou. Oké, okay. een kerstkindje. Ja. Kerstkindje, inderdaad, ja. Ja. Hoe is het bevallen? Dat is wel goed bevallen, <laughs> ja. ja. Ik, het is ook, uh, nou, ik had wel, uh, toen ik hier uh, bij Inspiratie Radio kwam, gelijk zoiets van ik wil, als ik dit doe, bezig zijn met een programma inderdaad over persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Mm -hmm. Dat was ook echt uh, mijn bewuste keuze. En ja, iedere keer als ik hier ook hier ben, nou ik ervaar dat ook wel, dat, dat flowgevoel en uh, die inspirerende gesprekken. Ja, een half jaar is voorbij gevlogen en... Uh, hartstikke leuk. Het ja. ene verhaal is nog meer bijzonder dan het andere. Wat mij ook wel geraakt heeft, was het verhaal van To Be. Dat, uh, ja, dat is ook heel mooi. Ja, Dat die Paul vertelt, we zitten in de bus. En uh, in één keer, die bus die stort neer. En uh, nou, doden, dan zit je daar in Peru. In the ja. middle of nowhere. En je ziet je vrouw voor je ogen. Nou ja, bijna, ja, om het maar even plat te zeggen, te pletter gaan gewoon. Ja, ja vreselijk. maar. Achteraf zo aangrijpend. En dat hij ook vertelde over zijn vrouw. Dat zij het ook zo kon zien. Dat wat ze daar verloren had. Uh, uh, yeah. Ja, goed. En, Carol en Caroline van Uffelen. Uffelen. Die dus daarbij. Uh, Caroline is dan overleden. Eigenlijk uh, met het de, met de bijzonder. Uh, Paul, uh, Paul, Paul Even hey, erase, rewind. Met, met, <laughs> uh, met Paul daarbij. Dus dat zijn ja. Echt ja. De, de hele... laatste anderhalf uur. Hè, ja. zo, hè, ja. dat, uh, oh, ja. dat ze nog geleefd heeft. En uh, de Paul zat erbij. En als je dan ja. inderdaad meemaakt hoe die man het hier zat te vertellen. Dat was Heel, echt. Uh, heel bijzonder. Ja. Zo. Ja. Nou. En uh, nou toen jij het grappig was dat jij toen jij bij ons kwam woonde je gewoon nog in Haarlem en toen had je ja. volgens mij toen nog geen plan om naar Zandvoort te komen. Nee, nee, nee eigenlijk, toen, eigenlijk niet toen, gewoon. Ik geloof, twee maanden later zo zet je in Zandvoort. Ja, mijn leven is, was heel snel even ja. veranderd van uh, ja, nieuwe baan kiezen, nieuwe liefde in mijn leven en, uh, ja. en dan ga je in één keer verhuizen en dan woon je aan de plasje. <laughs> dus, ja, precies. Dus uh, ja heel bijzonder allemaal ja. in korte tijd. Nou, dit blok zit er ook alweer bijna op Richard, het gaat snel ja. Herman. Hebben jullie ter afsluiting voor we naar de muziek gaan nog een anekdote of één ding wat de luisteraars nog eventjes... Nou, misschien uh... is het leuk om te kijken wat, wat nog even de ontwikkelingen zijn. Uh, de ontwikkelingen zijn dat we zeer waarschijnlijk dus na twee uur uitzending gaan. Ik hoop in juli. Dat mag je al melden, wat fijn. Ja en, uh, nou ja. en dan kunnen we gewoon dit soort dingen gewoon vermijden, dat we altijd maar uh, snel snel snel moeten zijn. Dus nou, daar kijk ik heel erg naar uit. Om, om echt even twee uur, dan kunnen we ook wat thema dingetjes gaan doen. Jan doet dan een boekbespreking. Rob doet dan wat met muziek. En op die manier. Gaan en ik een dansje. En jij een dansje. <laughs> ja. Precies. Dus uh, ja. Ja, leuk. Nou, dan gaan we nu naar uh, Madonna. Ja. Dat is de muziek van onze vriend. Nee, Express yeah, Yourself, well, heb ik gekozen. Ja, klopt, ja. Ja, vond ik nog wel passen, ook bij uh, Inspiratieradio. Radio. In zijn geheel, Express Yourself, uit jezelf. En, maar vooral eerst kijk naar jezelf, hè. ga naar binnen. Hm. En dan uh, ja, uit wat zich uh, aan de oppervlakte, of wat, hè, wat naar de oppervlakte wil. En daar vind ik het nummer wel uh, toepasselijk bij. Ja. lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Nou, we racen vanavond door de uitzending heen. We hebben zoveel dingen te doen en nu zijn we alweer aangekomen bij de agenda voor de komende twee weken. Tot aan onze volgende uitzending op 19 juni. Dus, de activiteiten, de komende tijd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording in en om Zandvoort. Um, ja, nou, we beginnen al gelijk. Maandagavond, 6 juni, is er weer een heerlijke transdance in Haarlem. Laat alles even lekker helemaal los en maak je innerlijke reis. Ook is er een interessante workshop, Pijnbestrijding door Zelfbehandeling, op donderdag 9 juni. Nicole van Olderen leert jou volgens de Triggerpoint-methode je eigen spieren te behandelen. Op dinsdag 14 juli is er een interessante lezing over Godinnen van Ananda, gegeven door Anine van der Meer in Haarlem. Zij is godsdiensthistoricus en theoloog.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 En heb je dan s'avonds nog steeds lekkere energie, ga dan naar het alternatieve dansfeest Buddha Dance, ook van Ananda, op perron 3 op het station in Haarlem. Weet je dat ik daar sinds uh, eergisteren vrijwilliger ben geworden? Ja, Richard, ja. vertel. Erg leuk. Ja. Nou, nog één item. En, uh, dat is voor vrouwen die hun vrouw zijn willen vieren. Meer en meer in hun kracht en zachtheid willen staan. En contact willen maken met hun innerlijke godin. Op 19 juni weer een godinnencirkel in Overveen. En dan, Richard kwam net ook nog even met een interessant item. Richard, ik geef het woord even aan jou. Waar kom ja, jij mee? Jonne, dankjewel. Nou, ik, uh, ik ben net uh, bij een festival hier geweest in uh, Meijer. En daar zaten alle... Medewerkers En ja, ze noemen creators van een festival bij elkaar. En dat is een soort eigentijds festival, als je dat al kent. En dat heet het open-up festival. En dat is een festival waar dus allerlei zaken, biodansa, transdance, maar ook allerlei creërende dingen. Er is een healing field. Um, allerlei workshops worden gegeven, optredes. En het grappige is, dit duurt een hele week. En de naam zegt het al, open up. Dus het is de bedoeling dat je lekker al open gaat en uh, met alles meegaat. En ik wil dat toch uh, van harte aanbevelen. Het is van 8 tot 13 augustus. Dus dat duurt nog even. Het is midden augustus. 8 tot 13 augustus. En dat is in, uh, in Limburg. En uh, ja, mocht je weer uh, willen weten, dan... Het is een moeilijke website. www.unitedpositivity.org uh, nou ja, voordat mensen, zeg ik altijd weer even... Gij, snel een pen naar de, en papier rennen. zet het op de agenda. Kom gewoon ja. even naar inspiratieradio.nl. Dus uh, komt, komt allen. Komt ja. allen. Nou mensen, veel te doen dus weer. Tot zover de agenda. En ik wens jullie veel plezier de komende week... met alle activiteiten. Of zelfs de komende twee weken. Want wij zijn er met de nieuwe activiteiten... weer op uh, bij onze volgende uitzending op 19 juni. Nou ja, en dan komt deze uitzending alweer bijna aan het einde. Dus... Uh, ik ga, ja, Richard, uh, ga jou... Nee. Nou beste luisteraars, we zijn alweer aan het einde gekomen van onze uitzending. Ik ratelde het net een beetje door, maar uh, we gaan nu echt toch even afronden. Daar ben je ook presentatrice geworden. Ja, daarom precies. En af en toe blijf je gewoon even plakken, die microfoon. <lacht> Maar goed, uh, Richard, Ja, dat was een beetje een bijzondere avond denk ik voor jou of niet? Zeker, ik vond het heel leuk om te doen. Ik, ik merk nu ook de stress die, die gasten hebben, ja? ik snapte hem eerlijk gezegd een beetje, maar niet heel erg. Nu snap ik hem heel goed, ik had nog wel 10, 14 keer, 20 keer zoveel willen vertellen als ja. uh, dat ik nu heb gedaan en ik, achteraf ben ik ook wel weer heel blij wat ik heb kunnen vertellen. En dus... daar haak ik even in, want je hebt het over voice dialogue, maar dan heb je zelf eigenlijk dus ook proefondervindelijk vast kunnen stellen. Je zit op een andere ja, stoel precies. en een andere energie. hè? Ja.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 Nou, onze volgende uitzending is op zondag 19 juni van 8 tot 9 uur s avonds En dit is onze tweede uitzending met betrekking tot het thema coaching. We hebben dan namelijk als gast Ariane van Galen en zij is live coach. Deze uitzending wordt dan weer gepresenteerd door uw bekende anchorman Richard Buitenhek. Tot dan wordt deze uitzending op zondag en op woensdagavond om 8 uur s avonds herhaald. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op de site van inspiratieradio.nl. En daar kunt u ook de agenda kijken die we net hebben voorgelezen. Wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn en zelfontwikkeling. Heeft u verder zelf een activiteit uh, toe te voegen voor ons aan de activiteit? Uh, sorry aan de agenda. Nou, ik krijg helemaal babylonische spraakverwarring hier. Mail deze dan naar agenda.inspiratieradio.nl.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 Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. Wij zijn Dionne Schreurs, Herman en nee, Richard Buitenek. Vanavond in een dubbelrol Richard. En wij hopen, maar de volgende keer weer zelf. Maar wij hopen dat u net... Met net zoveel plezier naar onze uitzending heeft geluisterd. als waar wij mee wijm hebben gemaakt. en vanavond hebben gepresenteerd, uiteraard. Ik zeg tot de volgende keer. en um, we gaan nu wel nog even luisteren naar Richard. die het mooie bekende gedicht. van Orion Mountain Dreamer voorleest. Richard, en dat is geschreven door. Een Indiaanse oudste. Iemand uit yes. Een Indiaan dus. Ik hoef niet te weten. hoe jij in je levensonderhoud voorziet. Wat ik graag wil weten. is waar jij voor gaat. of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 Of door, je te zijn, door op je hoede te zijn realistisch of rationeel te zijn. Zonder je te laten afremmen. Door herinnering aan beperkingen vanuit je menselijk bestaan. Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet. Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te kunnen blijven aan jezelf. Of je het aan kunt om voor een verrader te worden uitgemaakt. Om verschoon te blijven van verraad vanuit je eigen ziel.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 Ik hoef niet te weten waar je woont en hoeveel geld je hebt. Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen om een nacht vol wanhoop tot in het diepst van je ziel gekwetst op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen en anderen. Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je gekomen bent. Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.